Een overheid uit uw eigen mensen gekozen zal het bestuur van uw stad vormen. Het zal voor u zorgen, voor uw behoeften en uw welzijn. Verschillende kerken van verschillende secten zijn open en de eredienst wordt daarin ongehinderd geleid. Uw medeburgers keren iedere dag hun huizen terug en er is bevel gegeven dat ze de hulp en bescherming krijgen die hun krachtens hun ramspoed toekomt. Herstelt het publieke vertrouwen... Leeft als broeders. Geeft elkaar door hulp en bescherming. Verenigt u om de plannen van kwaadwilligen te verijdelen. Gehoorzaam het militaire en burgerlijke gezag. En spoedig zullen uw tranen ophouden te vloeien. Heb je dat? Ja, Sire. Goed. Wat betreft de voorraden, zorg ervoor dat alle troepen op beurt de Moskou binnenkomen en zichzelf forageren. Ja, Sire. Nu de tweede proclamatie. Gij, vreedzame bewoners van Moskou, ambachtslieden en arbeiders die uit uw stad verdreven bent, en gij, de landbouwers die nog op het land in redeloze angst verblijft, luister. De rust keert in de hoofdstad terug en de orde wordt hersteld. Uw landgenoten komen moedig uit hun schouwplaatsen te voorschijn nu ze zien dat hun leven gerespecteerd wordt. Elk geweld aan hen of hun eigendom bedreven, ...wordt onmiddellijk gestraft. Handwerkvlieden... ...keert naar uw werk terug. Boeren... ...kom uit de bossen en keert zonder vrees terug... ...naar uw hutten. In de stad zijn markten... ...waar boeren hun overtollige goederen... ...en producten van eigen bodem aan de man kunnen brengen. Zondag en woensdag... ...zijn aangewezen als voornaamste marktdagen. Boeren... ...met kar en paard zullen op hun terugweg... ...geen hinder ontmoeten... Er zullen direct stappen worden gedaan om de gewone handel weer op gang te brengen. Laat deze dadelijk bekendmaken, Berthier, en laat ons de weldadigheid niet vergeten. Hm? De grootste deugd van gekroonde hoofden. Nee, Sire. Ik zal het Vondelingenhospitaal bezoeken. De wezen zullen de gelegenheid krijgen mijn handen te kussen. Ik zal het opschrift huis van mijn moeder op de inrichting laten aanbrengen. Ik zal door de straten rijden, de theaters bezoeken en natuurlijk de troepen inspecteren. Zijn activiteit in Moskou was even verbazingwekkend en vindingrijk als elders. De afwezigheid van de burgers, zelfs de brand van Moskou, bracht hem niet van de wijs. Hij verloor niets uit het oog. Het welzijn van de troepen of het doen en laten van de Russen. Het bestuur van de zaak in Parijs of de diplomatieke stappen voor de voorwaarden van de verwachte vrede. Bewijzen dat hij zijn leger vernietigde omdat hij het wilde of omdat hij gek was... ...zou even onrechtvaardig zijn als te zeggen dat hij zijn troepen naar Moskou had gevoerd... ...omdat hij dat wilde, of omdat hij zo geniaal was. En? Wat heb je vanmorgen voor me, Bertier? Niets, Sire. Of heel weinig. Niets? Hoe staat het met het Russische leger? We hebben het contact nog steeds verloren, Sire. Je verliest geen contact met zestigduizend mensen. Zonder twijfel, Sire, heeft de koning van Nabok... Nabers... Is er geen antwoord van de tsaar... Niet, sire. Hij antwoordt zelfs niet op mijn brief. Dat is krankzinnig. En die brandstichters? Er zijn er heel wat terechtgesteld, sire. En toch blijft Moskou branden. Hoe staat het met de werking van het stadsbestuur? Het spijt me, uw majesteit, te moeten mededelen... ...dat het geen eind heeft gemaakt aan de diefstallen. Het stadsbestuur maakt alleen gebruik van zijn macht... ...om zijn eigen bezit voor plundering te vrijwaren. En de kerken? In Egypte hoeft ik alleen maar een moskee te bezoeken... Het is hier anders gesteld, sire. Jo, anders. Een priester werd door een Franse officier in zijn gezicht geslagen. terwijl hij de dienst leidde. Bah! Een ander werd verzocht de mis op te dragen. Hij maakte zijn kerk schoon en sloot hem af. S'nachts werden de deuren opengebroken, de sloten vernield. en de boeken verscheurd. Barbaren zijn het! En hoe loopt de markt? Er is geen reactie op uw proclamatie geweest, sire. Wat? De commissarissen die zich met de proclamatie buiten de stad gewaagd hebben, zijn aangevallen en gedood. De boeren of de handwerkslieden zijn teruggekeerd. En de theaters? Die moesten weer gesloten worden, sire. De acteurs en actrices werden bestolen. Dat voortdurende plunder is onduldbaar. Ik heb hier een rapport, sire. Het plunder in de stad gaat door, ondanks de decreten ertegen. De aarde is nog niet hersteld en geen enkele koopman drijft op een wettige manier handel. Bah! Alleen de tensters wagen het handel te drijven... en verkopen gestolen goederen. En hier nog één. Niets nieuws, behalve dat de soldaten stelen en plunderen. 9 oktober. En verder, Martje. Diefstal en plundering gaan door. Er is een bende dief in het district van het derde korps... die door een sterke macht gearresteerd moet worden. 11 oktober. Wat heb je gedaan? Niets! Ik heb het volgende uitgevaardigd, Sire. Ja, wat? Wat? De keizer is buitengewoon gestoord... Mm. dat ondanks de strenge bevelen met plunder op te houden... troepen plunderaars voortdurend naar het Kremlin terugkeren. Zo. Onder de oude garde Heerste wanorde En het plunderen was gisteravond, vannacht en vandaag erger dan ooit. Ja, ja, De keizer ziet met leedwezen dat de keurtroepen die zijn persoon moeten bewaken... en die een voorbeeld van discipline zouden moeten zijn... de ongehoorzaamheid zo ver doordrijven... dat ze inbreken in kelders en opslagplaatsen... ...die legervoorraden bevatten. Zo, zo. Anderen hebben zich eer door niet gehoorzaam te zijn... ...aan schildwachten en officieren. Zij hebben hen zelfs uitgescholden en geslagen. Het is een dol geworden kuddevee. De grootmaarschalk van het paleis beklaagt zich... ...dat ondanks herhaalde bevelen de soldaten doorgaan... ...hun behoefte te doen op de binnenplaatsen. En zelfs onder de vensters van de kamers... bewoond door uw majesteit. De toestand van het Franse leger leek op die van een gewond dier dat zijn einde voelt naderen en niet meer weet wat het doet het gedruis van de slag bij Tarutino verschrikte het beest en het rende recht op het geweer van de jager aan stond ineens voor hem keerde om en tenslotte, zoals ieder wild beest rende het terug langs het gevaarlijkste pad waar de oude vertrouwde geur nog hing tijdens die hele periode handelde Napoleon als een kind dat een paar touwtjes vasthoudt in een rijtuig en zich verbeeld dat hij het bestuurt Vier weken waren voorbij gegaan sinds Pierre bezoek of gevangen was genomen. In het verbrande en verwoeste Moskou doorstond hij bijna de uiterste van ontbering die een mens kan doorstaan. Maar dankzij zijn fysieke gezondheid en kracht, en vooral doordat de ontberingen zo geleidelijk kwamen dat het onmogelijk was te zeggen wanneer ze begonnen, schikte hij zich niet alleen gemakkelijk, maar zelfs luchthartig in zijn toestand. Ik denk niet meer aan oorlog, aan Rusland, aan Napoleon. Die gaan me niet meer aan. Zoals Karataev zei... ...Rusland en zomerweer gaan niet samen. Plannen maken om Napoleon te doden... ...het kabbalistische getal te berekenen van het beest uit de apocalyps. Dat is allemaal zinloos. En mijn vrouw... ...Hélène... ...wat gaat het me aan dat ze het leven leidt dat ze verkiest? Wat kan het me schelen dat mijn naam besmeurd wordt? Wat doet het ertoe als de Fransen ontdekken dat hun gevangene een graafbezoek of heet? Ik zie de koepels en kruisen van het nieuwe Maartenklooster, de mussenberg. De kronkelende rivier die in de purperen verte verdwijnt. Ik voel de frisse lucht. Ik hoor de kraaien vliegen boven Moskou. En ik voel een nieuwe kracht en een nieuwe vreugde in het leven zoals ik nooit tevoren gekend heb. De Franse uittocht begon in de nacht van de 6 op de 7e oktober. Pierre met een touw om zijn middel en schoenen die Carataje voor hem gemaakt had van een stuk leer dat een Franse soldaat van een teek is had gescheurd ging naar een zieke man toe en hurkte naast hem neer Ze gaan niet allemaal weg, Sokolov Ze hebben hier een hospitaal Die zult misschien beter af zijn dan de anderen Oh, heer, het zal mijn dood zijn Ik zal ze nog eens vragen wat ze met je willen doen Corporaal Wat wil je? Wat gaan ze met die zieke man doen, korporaal? Vraag dat maar aan de kapitein. Daar komt hij al. Bruit, opschieten. Maar kapitein, die zieke man daar. Nee, Ik kan best lopen, als dat moet. Bruit, schiet op daar. hij is stervende. Opschieten, vooruit. Uit. Wat doet het ertoe of het Sint-Nicolai of de sint blazius is? Wat hebben ze gedaan? de helft is er nog van over. De hele overkant van de rivier. Een brand in het Kremlin. Hm. Afgebrand. Waarom over praten? Kijk, die man is, die man is dood. Hm. Dood en zijn gezicht is met roet besmeerd. Heidele. Kijk eens daar, die troep. Zelfs goed op de vuiter geladen. Al die pontjes. Juwelen gestolen. Van die iconen. Zo kunnen haast niet meer lopen. Ze vechten onder elkaar. De schurken. Die moet van Napoleon zelf zijn. Zij hebben en met een kroontje. En die paarden. Zie je dat? Daar. Een, een vrouw met een kind. <laughs> dat zien we niet slecht uit. Zo kom je er wel door. En Russische meiden. Lekker in rijtuigen. Dus lekker. De zon was al lang onder. Heldere sterren schitteren hier en daar aan de hemel. Een rode gloed als van een brand spreidde zich boven de horizon uit en de grote rode bal van de maan schommelde vreemd in de grijze nevel. Pierre liep terug, niet naar zijn kameraden bij het kampvuur, maar naar een onbespannen wagen waar hij onbewegelijk in gedachten bleef staan. Plotseling barstte hij in lachen uit. Dus pakte ze me en sloot me op. Ze namen me gevangen. Mij. Mijn onsterfelijke ziel. De bossen en de velden. De hemel en al die fonkelende sterren. Alles wat ik ben. Alles wat in mij is. Het is alles ik. En ze pakten dat allemaal op en stopten het in een met planken dichtgespijkerde schuur. Hij glimlachte en legde zich neer om tussen zijn kameraden te gaan slapen. In de eerste dagen van oktober kwam er weer een afgezand van Napoleon... Met een brief voor Kutuzov, waarin hij een vredesvoorstel deed. Kutuzov antwoordde, zoals hij al eerder gedaan had, dat er geen sprake van vrede kon zijn. De dienstdoende generaal, vlug! Van generaal Tochteroff aan generaal Kolovnicin. Hier, nou? Het is dringend, meneer. Napoleon is bij Fromitskoje. Wat zeg je? Maar wie heb je dit rapport? Het nieuws is betrouwbaar. Meneer, gevangenen, kozakken, verkenners zeggen allemaal hetzelfde. Dan zit er niets anders op. We moeten de opperbevel hebben wekken. slotte is hij als de meeste oude mensen. Hij slaapt s'nachts niet veel. Misschien generaal Toll? Nee, we hebben genoeg van die Duitse plannen. Ik ga naar zijn hoogheid. Kom maar mee. Iedereen moet begrijpen dat we alleen maar kunnen verliezen door in het offensief te gaan. Geduld en tijd zijn strijdmakkers. Een appel moet niet geplukt worden voor hij rijp is. Dan zal hij vanzelf vallen, maar als hij onrijp geplukt wordt, is hij bedorven. De boom is beschadigd en je tanden doen pijn. Ik heb meer bewijzen nodig. We moeten wachten. Maar uw hoogheid, we kunnen niet... Het meest nu... mag gewond zijn, misschien wel dodelijk. En u willen toch toeroffen de anderen zien hoe ze het gewond hebben. Wacht maar, dan zullen we vanzelf zien. Vechten is zo leuk, niet? Al die ingewikkelde manoeuvres. Daar hebben we nou niks aan. Maar er is geen twijfel meer aan, uw Hoogheid. Dat Napoleon Moskou verlaten heeft. Weet u dat zeker? Het staat hier allemaal in generaal Dochtorov's depesjo. Geen hoogheid. Gaal. Kwel me niet. O heer, mijn schepper. Gij hebt ons gebed verhoord. Rusland is gered. Ik dank u, O heer. Ik dank u. Er zint altijd een doel voor die beweging. Hij moet het vooruitzicht op een beloofd land hebben om de kracht te hebben voor te gaan. Het beloofde land voor de Fransen tijdens hun opmars was Moskou geweest. Gedurende hun terugtocht was het hun geboorteland. Maar terugtrekkend langs de weg naar Smolensk was hun geboorteland te ver weg. Hun onmiddellijk doel was Smolensk, waarheen al hun hoop en verlangen hen leidden. Een klomp sneeuw smelt niet onmiddellijk. Er is een zekere tijdslimiet waarin ook de grootste hitte de sneeuw niet kan laten smelten. Integendeel, hoe groter de hitte, hoe vaster de overblijvende sneeuw wordt. Van alle Russische bevelhebbers begreep alleen Kutuzov dit. Maar hoe hij ook probeerde de troepen tegen te houden, de soldaten vielen aan en trachten de Fransen de weg te versperren. Zij rukten op met muziek en trommels en doden en verloren duizenden mannen. Maar zij sneden niemand de pas af en brachten niemand de nederlaag toe. Het Franse leger sloot de gelederen bij het gevaar vaster aan één en vervolgde gestadig wegsmelkend zijn fatale weg naar Smolensk. De slag bij Borodino met de bezetting van Moskou die erop volgde en de vlucht van de Fransen is een van de leerzaamste hoofdstukken van de geschiedenis. In 1812 behalen de Fransen overwinning bij Moskou. Moskou wordt ingenomen. Maar daarna is het niet Rusland dat ophoudt te bestaan, maar het Franse leger en dan het Napoleontische Frankrijk zelf. Stel u twee mannen voor die gaan duelleren op de degen. Plotseling gooit een van de mannen, die gewond is en begrijpt dat er nu gaat spannen, zijn degen weg en pakt de eerste de beste knuppel die hem in handen valt. Het is goed dat een volk zich op het ogenblik van beproeving niet langer afvraagt welke spelregels de anderen hebben gekozen, maar eenvoudig de eerste de beste knuppel pakt en ermee slaat tot het gevoel van vernedering en wraak in hun ziel, plaatsmaakt voor een gevoel van verachting en medelijden. De zogenaamde partisanenoorlog begon met de intocht van de Fransen in Smolensk. Op 24 augustus 1812 werd Davidov's eerste partisanendetachement gevormd. En van dat ogenblik af vergaarden die ongeregelde troepen de afgevallen blaren van die verdorde boom het Franse leger. En schudden soms zelfs aan de stam. Blij te zien, Bolligof. Wat is er voor nieuws? Je had gelijk, Denisov. Er is een konvooi op weg naar Smolensk. Hm. met bagage en Russische gevangenen. Gescheiden van het hoofdplegen. Goed. Hoe worden ze gedekt? Er is een sterk escorte, dacht ik. Nou, we zullen wel uitvinden, Nee, we ja, Dat is nog niet alles, Denisov. Twee van onze eigen generaals hebben een oogje op dat konvooi. Ze willen dat jij en ik ons bij hen voeten en samen de aanval ondernemen. Ik ben niet van gisteren, mijn beste Doloch. Daar voel ik niet veel voor en jij. Ik ook niet. Precies. Ik zal aan een van die generaals schrijven dat ik graag onder hem zou dienen, maar dat ik al onder het bevelen van een ander sta. En dan schrijf ik aan die ander hetzelfde. <laughs> dat is heel slim, uitstekend. En dan maken wij onze eigen plannen. Voor mijn patrouilles houden het convoi voortdurend in de gaten. Goed. Kijk. Kijk, zoals ik het nou zie, gaan de Fransen naar Micolino. Ja. ja. Dan naar Shamsho. Oh, oh. Ja. Ja, we moeten ze Shamsho laten bereiken zonder dat ze gealarmeerd worden. Dit zo eens? Ja, ja zeker. Nou, is er een hut in het bos hier op een westafstand van Posteer een patrouille op een paar westafstand van Micolino... waar het bos aan de weg grenst... om te rapporteren of er nog meer Franse kolonnes op weg zijn. Nou ja, goed, en, en, en dan? Voeg je mannen als de dag aanbreekt bij de mijne... We zullen ze bij verrassing nemen van twee kanten. Het escorte kan wel 1500 man groot zijn. Ja, wij hebben er iets meer dan 400, dat weet ik. Maar ik ben niet bang voor het verschil. Alleen, we hebben wel een overloper van gevangenen nodig. Dan weten we tenminste met wat voor soort troepen we te doen hebben. Maar daar zorg ik zelf wel voor. Het was een warme, regenachtige herfstdag... De hemel en de horizon leken gekleurd met modderwater. Er hing een soort mist... en toen begon het plotseling hard te regenen. Naast Denisov reed een vaandrig in een wilde mantel... en met een muts van schapenvel. Denisovs magere gezicht met een korte zwarte baard keek boos. Hij bereed een tengere volbloed met ingevallen flanken. Iets voor hen uit liep een boerengids met een grijze jas... en een witte gebreide muts. Een eindje achter hen reed een huzaar... Met een jongen in een haveloos Frans uniform en een blauwe pet. Een Franse taboer die die morgen door Denis als mannen gevangen genomen was. Hij hield zich aan de huzaar vast en keek verbaasd om zich heen. Verrekte regen. En nog niks van Dollarhof. Nee, weer. Zo'n kans om het transport aan te vallen krijgen we nooit weer. En toch is het te riskant om er zonder Dollarhof op af te gaan. Als we Duits stellen, zal een van die verrekte generaals het convoi onder ons neus herhalen. Dan komt iemand aan, meneer. Ja. Twee mannen. Een officier en een Kozak. zou de luitenant-kolonel kunnen zijn die naar ons zoekt. Dat vermoedige god. Een depes van de generaal, meneer. Excuseer me dat hij niet droog is. Dank u. Is dat een gevangene? Bent u al in actie geweest? Mag ik met hem spreken? Je bent Petja? Petja Rostov? Oh, mijn jongen, maar we zijn niet wie jou was. Ik ben blij je te zien, Petja. Ik heb gevochten bij Vjasma. Dat dacht ik al. Deze depes komt van die vervloekte generaal. Je dient onder hem, Petja, is het niet? Ja. Hij eist weer dat we ons bij hem zullen voeren. Zeker. Ja. Maar het enige wat zeker is, is dat als we dat konvooi morgen niet gepakt hebben, die generaal het voor ons neus zal inpikken. Heeft u bevelen voor me? Be bevelen? Ja? Kun jij bij me blijven tot morgen? Of ik kan blijven? Natuurlijk! Graag! Wat, wat heeft die generaal je precies gezegd? Ach, Dadelijk terug te keren. Hij heeft me geen instructies gegeven. Nou, in dat geval, Petja, akkoord. Blijf! Wij gaan naar Shamshevo op verkenning. En morgen aanvallen. Morgen? Prachtig. Goeie. Werk. De regen had opgehouden. Er hing alleen nog wat mist en er vielen druppels van de bomen. Denisov, de Vaandrich en Petja reden zwijgend verder... en volgden de boer met zijn gebreide muts die licht en geluidloos verder liep over de wortels en natte blaren en hen naar de rand van het bos leidde. Hij klom een heuvel op, stond stil en keek om zich heen. Vanaf de plek waar zij stonden konden ze de Fransen zien, niet meer dan 500 meter van hen weg. Breng de gevangenen hier. Wat wenst u, meneer? Ik wil weten wat dat voor toepen zijn, daar ging. Ik weet het niet zeker, meneer. Ik zou het u zeggen als ik het wist. Zien eruit als het 17e regiment, hè? Oh, ja, ja, meneer. Of de 23e. Naar hun uitmonstering te oordelen. Ja. Jij weet niks, hè? Nee, meneer. Maar als ik het wist. Pff, weg die man. Geen teken van Dologhoff, weet je, hè? Wel, zonder of met hem lijkt me dit wel een geschikte plek. Het kon niet beter, meneer. Luister goed. De infanterie gaat naar beneden langs het moeras en sluit naar de tuin. Jij rijdt met de kozakken die kant op. En ik met mijn huzara van hier. Als dan het signaal gegeven wordt... Dan moet iets ja, meer naar links, meneer. Onze paarden mogen niet in de modder blijven steken. Hmm. Wat is dat? Waar schiet die Frans op? Die man in het rood. Die door het moeras rent. Ja, je ja, hebt ja. ja, gelijk. Het is Tygon. Tygon, ja. Dat is van die scheur. Wat heeft hij daar nou uitgevoerd? Hij haalt het, meneer. Hij duikt erin. Knap werk. Wie is die Tygon? Een van onze scherpschutters. Een kokasisch kozak. Dat is een van onze beste mannen. Knap alle vuile bandjes op, en vinden het nog leuk al. Gaat er nooit op uit of hij komt terug met wapens of vervangen. <lacht> een Fransman, die die probeerde te pakken is met een pistool. Weet je, alles wat hij deed, was het in- en uitwendig behandelen met wodka. Die kun je niet kwetsen, die is zo sterk als een paard. Daar komt hij aan, meneer. Ik zie het, ja. is hij, gewoon. Ik ging een paar Fransen halen, meneer. Een klaarlichte dagje je bent gek. Nou, waarom heb je er geen? Ik had er wel een, meneer. Hoe is hij dan? Ik pakte hem toen het ging dagen. Ik nam hem mee naar het bos. Maar ik merkte dat ik niks aan had, dus ik ging maar een beter halen. Hoe heb je die eerste niet meegenomen, Je schurk. Ah, ik weet toch wat voor soort u hebben wil, meneer. Dat zou niks voor u geweest zijn. Verder. Nou, meneer, ik ging een andere zoeken. He. Ik kroop door het bos. ...en ik zat plat liggen. Er kwam erin aan... ...en die riep ik... Zo, ...kom mee naar de groenheel, zei ik. Hij begon te gillen... ...en toen waren er eens vier. En ze renden op me af met hun kleine zadeltjes. Dus hakte ik op ze in met mijn bijl zo. Wa, wat denken jullie wel, riep ik... ...Christus zijn met je. Oh, ja. Wij zagen, gewoon hoe je te verlopen Het ja. was door de plassen. de je niet aan, gewoon. Waarom heb je de eerste man niet hier gebracht? Ja, dat was toch een vet van niks, meneer. U had zijn kleren eens moeten zien. Rommel? Zo'n man kon ik toch niet meebrengen? En hij was onbeschot, meneer. Hij zei dat hij de zoon van een generaal was... en dat hij het met me mee wou gaan. Laten ja, we moeten ondervragen. Wat heb ik gedaan, meneer? Hij zei dat hij niet verwist. Hij zei dat er heel wat waren, maar allemaal soldaten van niks. We zouden ze best kunnen pakken... Als we maar hard genoeg schreef. Als jij voor Nair wil spelen, Tigon, kun je honderd stokslagen krijgen. Ja, wees nou niet boos, meneer. Ik heb echt wel Fransen gezien. Wacht nou maar tot het donker is. Dan haal ik er net zoveel voor u als u maar wil. Ja, zo is het genoeg, Tigon. Waar we gaan, weet je? Ze zeggen dat Tologoff op weg is naar ons toe. Alles is goed met hem. Oh, dat is tenminste iets. Nou, weet je, vertel me nou eens iets over jezelf. Nou, er is niks te vertellen. Ja, ik heb natuurlijk geluk gehad. Hoezo geluk? Nou, toen mijn familie Moskou verlaten had, heb ik me bij mijn regiment gevoegd. En toen werd ik als ordonnans aangesteld bij een generaal... ...die het commando voerde over een groot guerrilla detachement Ja, zijn de generaals. Een generaals. Vanaf het ogenblik dat ik mijn aanstelling kreeg... ...en vooral nadat ik in actieve dienst kwam... ...en de slag bij Wiasma meemaakte... ...was alles zo opwindend. Hoe opwindend? Ja, dat, dat, dat is moeilijk uit te leggen, maar... ...ik voelde me in een voortdurende staat van opwinding... ...dat ik eindelijk volwassen was. Je bedoelt dat jij eindelijk een grote jongen was? Ja, dat is het. Ja. Ik voelde me in een soort extase. Ik had een wilde haast om niet de kans te missen iets werkelijk heldhaftigs te doen. En tegelijkertijd scheen me aldoor toe dat de werkelijke heldhaftige dingen alleen maar gebeurden als ik er niet bij was. Ik had aldoor haast ergens te komen waar ik niet was. Dat is de oorlog, weet je, Ja, ja dat, dat zal wel, ja. Op 21 oktober wilde ik generaal iemand naar uw detachement zenden. Ik vroeg hem of ik mocht gaan. En? Nou, uh... Hij was niet erg ingenomen over wat er bij Miasma gebeurd was. Nee, wat was daar dan gebeurd? Nou, er was mij gezegd naar een bepaalde plaats te gaan. En, uh, ik werd erg opgewonden en galoppeerde naar de vuurlinie... ...waar ik mijn pistolen leegschieten kon op de Fransen. ik ja, ken dat gevoel. Uh, dus die generaal, die zei dat ik beslist niet deel mocht nemen aan een van uw acties. Daarom aarzelde ik ook toen u me vroeg of ik bij u wou blijven. Zo, zo. Toen ik die Fransen op die man van u zag schieten... Tigon, Ja, Tigon, Toen ik dat eenmaal gezien had en toen ik hoorde dat u vanavond zou aanvallen... toen nam ik een besluit. Wat voor besluit dan? Nou, ik, ik, ik had respect voor mijn generaal. Maar op dat ogenblik besefte ik wat hij was. Hoe was hij dan? Ha, een prul van een Duitser. Meer niet. <laughs> ja. Maar u en uw en Tigon, u, u bent anders. En u gaat. Op een ogenblik als dit laat ik u niet in de steek. Ik ben blij je hier te hebben. Je bent een dappere kerel, Petje. hè? Kerel, nou gaan we eerst wat eten. Gebraden schapenvlees en vodka. Het wacht op ons in het posthuis in het bos. Dus u vindt het goed dat ik nog een dag bij u blijf? Ja, tenslotte werd mij bevolen uit te vinden wat u deed. Nou, dat, dat ben ik aan het uitvinden. Maar u moet me laten... Nou ja, ja, nou ja ik, ik, ik wil geen onderscheiding hoor, maar ik, ik, ik wil... Oh, ik weet het niet. Uh, je weet niet wat je wil, maar je wil erbij zijn. Hé, gelijk. Geef me een paar mannen, zodat ik werkelijk kan commanderen. Dat, dat, dat zou voor u toch geen verschil maken, is het wel? Hm, misschien niet. Ik heb een paar lekkere dingen bij me. Rozijnen zonder pit. Ik heb tien pond van onze marketense gekocht. Ik hou van zoet. En een koffiepot. En misschien zijn uw vuursteentjes wel versleten. Ik heb er wat meegebracht, hoor. Een stuk of honderd. Neem maar zoveel als u wilt. <laughs> ik denk dat we er wel een paar kunnen gebruiken. Tussen twee haakjes... zou ik die kleine tamboer mogen binnenroepen... die u gevangen genomen hebt? Waarom? Ik zou hem iets te eten willen geven. Nou, ja, goed. Moet wel niet. Het is een zielig kereltje. Zijn naam is Vincent Bos. Ha, hij zit toch te warmen daar buiten bij het vuur. Amen. Dat is enorm van u. Ik zal hem roepen. Bos! Vincent Bos! Oh, dit is een flinke jongen. We hebben hem net iets te eten gegeven. Hij heeft verschrikkelijke honger. Ah, daar ben je. Kom binnen. Wil je nog iets eten? Wees maar niet bang, joh. Niemand zal je iets doen. Kom binnen. Merci, monsieur. Merci. Zal ik hem wat geld geven? Nou, beter van niet. Petja's aandacht werd op dat moment afgeleid door de komst van Dologhoff. In Moskou had hij een Persisch kostuum gedragen, maar nu zag hij eruit als een uiterst correcte officier van de garde. Hij was gladgeschoren en droeg de gewatteerde jas met de orde van Sint-Joris en had een grauwe veldmuts recht op het hoofd. Dat is allemaal best mijn waarde, Denisov, Maar we moeten weten welke Franse troepen het zijn als we het konvooi willen aanvallen. En ook de sterkte. Ik hou ervan accuraat te werk te gaan. Ik wil er niet een van jullie met mij mee rijden naar het Franse kamp? Ik heb een extra uniform meegebracht. Ik ga met u mee. Het is niet nodig dat je gaat, af. En wat Petja betreft, in geen geval. Waarom niet? Omdat het geen zin heeft. Vergeef me, maar ik moet. Het kan niet anders. U neemt me mee, hè? Waarom niet? Die uh, jonge Fransman, is hier al lang hier? Hij werd vandaag gepakt, maar hij weet niks. Ik hou hem bij me. En waar zijn de anderen? Ten zo. Waar die zijn? Ik stuur ze weg en krijg er een ontvangstbewijs voor. Goed! Ik heb geen enkel mensleven op mijn geweten, De logaf. Is het zo moeilijk voor je om dertig 30 of driehonderd man onder escorten naar de stad te zenden in plaats van. je soldaten hier te bezoedelen. Vergeet me dat ik het zo duidelijk zeg. Dat soort menslievend geklets is goed voor iemand van zestien jaar was een jonge graafje, Denizov. Maar voor jou is het tijd om ermee op te houden. Ik zei alleen maar dat ik met u mee wil gaan. Voor jou en mij, Denizov, ouwe jongen... is het tijd om met die beleefdheden af te rekenen. Waarom heb jij die jongen vastgehouden? Omdat je meelijn met hem hebt. Ik ken die ontvangstbewijzen van jou wel. Er zendt honderd gevangenen weg... en dertig komen op een bestemming aan. Dan kun je ze net zo goed niet wegsturen. Ik vind dat u gelijk hebt, meneer. Ik wil niet over die zaak discussiëren. Ik wil het niet om me geweten hebben. Jij zegt dat ze zullen sterven, goed... Niet door mij het schuld. Wie heeft ze al die twintig keer gezegd mij niet te pakken? Hè? En als ze me te pakken hebben gekregen... zouden ze me aan de hoogste boom hebben opgehangen. En jou met al die ridderlijkheid even goed niet Isof. Maar hoe dan ook, we moeten aan het werk. Gaat deze jonge man met me mee? Ja, ja. Als u het kunt, kan ik het ook. Staat je niet aan als een dwaas? Aan gevaar denk ik niet. Ja, dat is duidelijk. En mijn opdracht was uit te vinden hoe de zaken erbij stonden. Honderden levens kunnen ervan afhangen... als we weten hoeveel Fransen daar zijn... Goed. Ik ga erg graag met u mee. Ik ga. U maakt het me alleen maar erg als u probeert me tegen te houden. Goed, jongen. Doe maar wat je wil. Ik heb twee Franse overjassen bij me. Die moeten we dragen. Als ze gepakt wordt, Tonighof, laat ik me niet levend grijpen. Ik heb een pistool. Op... Niet praten. staat een Franse wachtpost. Minister. Zesde regiment lanciers, Wachtwoord. Is kolonel Gerard daar? Het wachtwoord. Jij weet heel goed dat als een officier eronder doet, je niet op het wachtwoord vraagt. Ik vraag je of de kolonel daar is. Ik weet het niet, meneer. Oh. Dan gaan we verder. Je hebt kampvuur op die binnenplaats, weet je? Ja. Stijg af. Dan laat mij het woord doen. Ah, bonsoir, monsieur. Wat duivel! Ben jij iets, Clement? Nee, <laughs> nee, dat ben ik niet. Ah. Zie ik. Kan ik voor u doen? We zoeken het zesde regiment lanciers. Is hij niet. Ach, als je rekent op een portie van de avondsoep, <laughs> dan ben je te laat. <laughs> nee, geen honger. We moeten nog verder vanavond. Eh, weet jij of de weg vrij is van Kozakken? Die schurken zitten overal. Oh, ze zijn toch alleen maar gevaarlijk voor achterblijvers. Ze zullen een zo groot convoi als dat van jullie nooit durven aanvallen. Wie weet. Met hoeveel man zijn jullie eigenlijk? Iets meer dan drie bataljons en wat gevangenen. Aha. Ah, niet zo best, hè. die killers met jullie mee te moeten slepen. Schiet ze liever dood. De BDWT mee klaar. Arme duivels. Ja, nou, we moeten opschieten. We hebben Kun jij de weg terugvinden, Petja? Ik denk van wel. Tot ziens dan. Zeg tegen Denisov. Drie bataljons. En we vallen aan als de dag aanbreekt. Bij het eerste schot. Echt? Ja, ah, echt. Bij het eerste schot. Oh, dat is prachtig. U bent een held. Doe nog op. Goed, goed, goed, goed. En denk eraan. Vertel het aan Denisov. Ben jij dat, petja? Ik had je nooit moeten laten gaan. Het was schitterend, tenisop. We hebben uitgevonden wat u wilde weten. Er zijn drie bataljons Fransen. En door nog op wil als het dag wordt aanvallen. Zo. We moeten erop af bij het eerste schot. Duivel, ik heb niet kunnen slapen. Omdat ik in jou dacht. Ga liggen, jongen. We kunnen nog een slaapje doen voor de morgen. Aanbrengen. Nee, nee, nee, nee, ik wil nog niet slapen. Bovendien, als ik nu in slaap val, dan ben ik straks niks waard. Ik ben niet gewend voor de slag te slapen. <laughs> ik wel. Ik ga liever een luchtje scheppen. Zoals je wilt, pentje. Ben jij daar, Lichatjev? Ja, meneer. Lichatjev, we gaan morgen wat doen. Ik ben zojuist naar het Franse kamp geweest. U moet gaan slapen, meneer. Ach, nee, dat doe ik nooit. Zeg, klichaartje, weet je zeker dat de vuursteentjes in je pistool niet versleten zijn? Ik heb er een paar meegebracht. Oh, dank u, meneer. Ja, ik ben graag accuraat. Sommige lui doen maar wat en dan hebben ze er later spijt van. Dat vind ik helemaal niet leuk. Zeker, meneer. Oh ja, nog iets. Wil je zo goed zijn mijn sabel voor me te slijpen? Kun je dat? Natuurlijk, meneer. Oh, dank je, dat is fijn slapen de andere jongens? Sommigen wel, sommigen niet. Zoals u en ik, meneer, hè? En die Franse jongen? In de gang. Liet zich daar vallen. In diepe slaap naar de schrik. Arm kereltje. Nou, ik vond dat u toch geluk had gehad, meneer. Dat kan ik u wel vertellen. Op dat nachtelijk ogenblik... bevond Petja zich in een sprookjesrijk... waar niets op de werkelijkheid leek. Die grote, donkere plek... zou de hut van een wachtpost hebben kunnen zijn of een grot die naar de diepste diepte van de aarde leidde. Misschien was de rode plek een vuur, maar het zou ook het oog van een of ander monster geweest kunnen zijn. Misschien zat hij ook wel niet op een wagen, maar op een verschrikkelijk hoge toren. En als hij daar afviel, zou hij blijven vallen, een hele dag of een hele maand. Hij was in een sprookjesrijk waar alles mogelijk was. Hij keek omhoog naar de hemel, en ook de hemel was een sprookjesrijk, hij klaarde op en over de boomtoppen zeilden de vlugge wolken alsof ze de sterren wilden onthullen. Soms scheen de hemel hoog te reizen, hoog boven zijn hoofd. En dan weer scheen hij zo laag te zinken dat je met je hand kon aanraken. Petja's ogen begonnen dicht te vallen en hij schommelde een beetje. Het drupte van de bomen. Rustige stemmen klonken op. De paarden hinnikten en drongen tegen elkaar aan. Hé, hey, dit is een droom. Het zit in mijn oren. Maar misschien is het mijn eigen muziek wel. Ga maar door, de muziek van me. Doe maar. Dat is heerlijk. Zoveel ik wil en zoals ik het wil. Nu zachtjes wegsterven aanzwellen en vrolijker en nu erbij zingen <tied> Klaar, meneer. U kunt er een Frans maar beetje in tweeën splijten. Was wakker, meneer. Hey, het, het wordt al licht. Ja, meneer. Voor de paarden maar meneer. Zij weten dat het morgen is. Geef mij de sabel. Ja. Dank je. En hier is een roebel voor oh, je. Dank u wel, meneer. Daar is de commandant. Bij de paarden! <tied> Ik ben klaar. Hop. is alles klaar. Maak je gereed op te stijgen. Wie <truimert> moet de duivel heeft die buiker in me verzorgd? Die zit in de slap. Mijn schuld meneer. Het gaat niet meer gebeuren. Nee meneer. Geef me een echt karweitje te doen. Alsjeblieft, om te wil. Nou ga ik je één ding. Weet je? Mijn bevelen gehoorzamen. Dan dring je nergens naar voren. Goed. Toen zij aan de rand van het bos gekomen waren, werd het merkbaar lichter. Glijdend en slippend daalden de paarden met hun ruiters in het ravijn af. Het werd al lichter en lichter, maar de mist verborg het landschap verderop nog steeds. Hop! Ik kan hier niet lang meer duren. Nee meneer, ieder ogenblik. alleen signaal voorwaarts mannen Voor de ik ik kom daar verscheuren helpt die peneer ik zullen we lekker eh ik zelf oh Petja kon voor zich uit het schieten horen. Kozakken, huzaren en haveloze Russische gevangenen, die van beide kanten van de weg kwamen aanlopen, schreeuwden. De Fransen hielden stand achter een gevlochte omheining in een tuin die dicht met struiken was begroeid. Door de rook zag Petja Dolokhov met een vaalgroen gezicht. In de dichte sliert en rook Gooiden sommige Fransen hun wapens weg en renden uit de struiken de te kozakken tegemoet, terwijl anderen de heuvel afholden naar de vijver. Petja galoppeerde over de binnenplaats, maar in plaats van de teugels vast te houden, zwaaide hij op een vreemde manier met zijn armen en greed hoe langer hoe meer op zijn zij in zijn zadel. Zijn paard stopte plotseling en Petja viel zwaar op de natte grond. Zijn armen en benen bewogen schokkend. Zijn hoofd lag volkomen onbeweeglijk. Een kogel had zijn schedel doorboord. Na onderhandeling met de Franse commandant... die hem tegemoet was gekomen met een zakdoek aan zijn sabel... als teken van overgave... liet Dologhoff zich van zijn paard geleiden... en liep naar de plek waar de levensloze Petja... met uitgestrekte ledematen achterover lag. Zie daar, Denizov. Ik vrees dat het met hem gedaan is... Petja, is hij dood? Afgelopen. De gevangenen, we nemen ze niet mee, Denisov. Zoals je wilt. Petja, Wat zei je ook weer. Rozijnen. Ik hou van Zoet. Neem ze allemaal. Oh God. Onder de Russische gevangenen die door Denisov en Dologov werden gered, was ook Pierre Bezoekhoff. Hij was met een lange kolonne gevangenen uit Moskou komen lopen. Voor hen uit reed Maarschalk Juno's geweldige bagagetrein en achter hen de tros van de cavalerie. De weg waar langs ze getrokken waren was aan weerszijden bedekt met dode paarden. Haveloze soldaten die achtergebleven waren voelden zich soms bij de kolonne en bleven soms opnieuw achter. Verscheidene malen werd loos alarm geslagen. De soldaten van het escorte schoten dan in het wilde weg en vluchten in paniek. Ten slotte waren er nog maar 60 wagens van het geweldige transport over. De rest was buitgemaakt of achtergelaten. Hoeveel gevangenen waren er nu nog over? Er waren er meer dan 300 toen we Moskou verlieten. Nu misschien nog honderd. Het escorte zag dat de gevangenen hun meer last en minder nut gaven dan cavaleriezadels of de bagage van generaal Junot. Zadels en zelfs lepels hadden waarde. De Fransen zagen geen nut in het bewaken van half bevroren Russen die achter hen aan shokten. Toch verzetten sommigen zich tegen het bevel de gevangenen die niet mee konden komen neer te schieten. Dat moest Dollegoff eens horen. Dollegoff? Waarom, dat begrijp ik niet. Dollegoff is geneigd die opvatting over de waarde van gevangenen te delen. Ga door. In de Rogoboes sloten de Fransen hun gevangenen op in een stal. Met een paar groeven een gang onder de muur door en ontsnapten. Ze werden gepakt en doodgeschoten. Dat was verschrikkelijk. Toen we op weg gingen werden de officieren apart gehouden. Ik was erbij, maar dat duurde niet lang. Alle die konden lopen bleven bij elkaar. En ik was samen met een man die Platon Karataya veedde. Hij had een muisgereis krompotig hondje opgepikt dat zich aan hem gehecht had. Toen kreeg Karatai even een nieuwe aanval van de koorts, waardoor hij al...